Attached and precious. The only thing you'll feel is vicious.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 Trilling die er in het flesje zit. En oh, het dit... zit in een flesje, dus dat dat begreep ja, ik dat dus eigenlijk niet. Dus. Ja.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 Er is iets over de Dutch Wing College, ja, geloof het, ik, hè? Ja, het, het, het is hier zover. Um, uh, we gaan uh, een nummer draaien van uh, de Dutch Wing College Band. En uh, de Dutch Wing College Band is uh, met een enorme comeback uh, bezig. En uh, ze hebben wat uh, nieuwe mensen aangetrokken, waaronder een... Uh,